Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over iWorks. Dat bedrijf willen ze heel graag hebben bij Warner Brothers. En dat is eigenlijk wel logisch. Waarom hoort u zo? En de veiligheidsmaatregelen in Sochi. Wat betekenen ze voor de Nederlandse sporters? Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De twee directeuren van een fabriek van Goodyear in Noord-Frankrijk zijn weer vrij. De politie ging de vestiging in Amiens vanmiddag binnen. Even later liepen de twee naar buiten. De directeur en het hoofdpersoneelszaken van de fabriek... werden ruim een etmaal gegijzeld door boze werknemers... omdat een gesprek over de sluiting van de fabriek uit de hand was gelopen. Personeel wilde met de gijzeling een hogere ontslagvergoeding afdwingen. Bij de bevrijding van de twee managers werd geen geweld gebruikt. De Russische onderzoeksschip dat sinds eerste kerstdag bij de Zuidpool vastzit in het ijs, is weer los. Nadat de wind was gedraaid, kon het schip op eigen kracht wegvaren, zegt de kapitein. En ook de Chinese ijsbreker, die bij een bevrijdingspoging was vastgevroren, kan weer varen. Het Russische schip kwam vast te zitten in het ijs toen water door harde wind opspatte en bevroor. 52 wetenschappers en toeristen aan boord werden zaterdag geëvacueerd. De bemanning bleef op het schip achter.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 tevreden stellen, begrip voor ze tonen en toch de zaak, want dat deed hij in die Zwarte-Pietje-discussie heel goed, de zaak naar een ander niveau toe tillen, waardoor iedereen denkt, ja, we moeten eigenlijk eens op een andere manier met elkaar gaan praten. Van der Laan krijgt de prijs op 4 februari. Eerdere winnaars waren onder andere Prinses Maxima en bondscoach Bert van Martwijk. Bij Fallujah, in het westen van Irak, zijn felle gevechten aan de gang... tussen het leger en militanten die de stad in handen hebben. De gevechten begonnen gisteren, kort nadat bij bomaanslagen... in andere delen van Irak weer verschillende doden waren gevallen. Vorige week werden de steden Fallujah en Ramadi ingenomen... door strijders van ISIS, die actief zijn in Irak en Syrië. De militantenbeweging wil in de regio een islamitische staat vestigen. President Rouhani is voorstander van een meerpartijensysteem in Iran. Tegen het persbureau Irna zei hij dat een land met meer dan 70 miljoen inwoners zonder politieke partijen niet te besturen is. Rouhani vindt dat de Iraanse burgers moeten weten hoe de politici denken. Het land heeft nu een politiek systeem met fracties en politieke vleugels... maar geen herkenbaar partijenstelsel. Hervormingsgezinde partijen kregen onder Rouhani's voorganger Ahmadinejad... geen ruimte, omdat ze volgens hem aan de Islamitische Republiek Iran... niet loyaal waren. Een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening... heeft een boete gekregen van ruim 100.000 euro... vanwege het illegaal verwijderen van asbest. Dat heeft de inspectie SZW besloten. Wat ze verkeerd hebben gedaan is dat ze bij woonunits op hun terrein platen hebben weggehaald waarin asbest zat. En asbest weghalen, dat moet je door een gecertificeerd legaal bedrijf laten doen, omdat het nogal gevaarlijk is. Medewerkers van de stichting droegen geen beschermende kleding of mondkapjes. Ook werd het asbest houdende afval niet op de juiste wijze verpakt en afgevoerd. De inspectie heeft niet bekendgemaakt om welke stichting het gaat iPhone, iPod en iPad gebruikers hebben in 2013... ruim 7 miljard euro uitgegeven aan apps. Dat heeft Apple vandaag bekendgemaakt. 10% daarvan werd uitgegeven in december. Ontwikkelaars van de apps hebben volgens Apple... sinds de opening van de App Store bij elkaar 15 miljard dollar verdiend. Ontwikkelaars krijgen 70% van de opbrengst van hun appverkoop. De overige 30% is voor Apple. Apple lanceerde de App Store in 2008. Concurrenten als Google, Microsoft en Amazon... volgden al snel met hun eigen stores. Het weer dan. Vanavond en vannacht nog wat regen. Maar morgen droog en af en toe zon. En het wordt dan een graad of 11. Donderdag verandert te weinig. Vanaf vrijdag wordt het kouder, maar ook droger. Keersinformatie, die krijgt u van John Hoka. Het is nog steeds een minder drukke avondspit, slechts 35 kilometer. Twee opvallende files op de A8 richting Zaandam. Er staat een auto stil bij Zaandijk, die blokkeert uit de rechterrijstok. En het gevolg is 5 kilometer file tussen knooppunt Koenplein en Zaandijk. En het is wat drukker dan normaal op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan. Daar staat tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 13 kilometer. Straks meer over de hoogste staat van paraatheid in Sochi. Blijf luisteren. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives Mastering Leadership. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Verbeter uw teamperformance. Management Drives Mastering Leadership.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 Ja, dat klinkt ongeveer zo. Beter geluid en bewegende stoelen. Verslaggever Karin Alberts beweegt zo met u mee. Eerst naar de jihadisten in Mali. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rense. Het zou volgens de VS een van de grootste bedreigingen zijn. voor Amerikaanse en Westerse doelen. De terroristenorganisatie die opereert onder de verzamelnaam de Murabitun. Afgelopen weekend plaatste de groep een statement op een jihadistische website. En daarin dreigen ze met aanslagen op Franse doelen. en die van zijn bondgenoten. Frankrijk startte in januari vorig jaar een militaire interventie in Mali... dat het, het noorden van het land was ingenomen door islamitische extremisten. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. De Moeri um, Kun jij wat meer vertellen over deze groep? Ja, dat is de nieuwste naam, waaronder de beruchte jihadistenleider Mochtar Belmochtar... Opereert. Dat is een, een, een samenvoeging van zijn eigen groep... met een andere groep die al langer aanwezig was in West-Afrika. De MUOA, onder de Franse afkorting. En die hebben zich nu verzameld eh, onder de eh, verzamelaar Morabitoen. Dat betekent zij die zich in een liga met elkaar verbonden hebben. Een veel voorkomende naam eh, in eh, dit soort eh, kringen. Zijn zij goed georganiseerd, Bertus? Ja, uh, dat mag je wel zeggen. Al is het natuurlijk zo dat uh, de interventie van de Fransen... vorig jaar in Mali een einde gemaakt heeft aan hun uh, basis... In, in, in stedelijke gebieden en, en, en het algemeen dichtbevolkte gebieden. Ze zijn op de vlucht gedreven. Uh, maar die netwerken van hun die zijn daardoor wel uh, ontregeld... maar niet ontmanteld. Aha. En, en hun leider, Moktar Bel Moktar... is dat inderdaad zo'n gevaarlijke man? Ja, dat kun je wel zeggen. Hij, heeft een, hij is pas uh, 41, geloof ik. Maar hij heeft al een hele lange geschiedenis. Hij heeft in de jaren negentig in Afghanistan gevochten. Hij heeft een uh, belangrijke rol gespeeld in de Algerijnse burgeroorlog in de jaren negentig. Hij was lid van in de meest bloedige brigades, de, de gewapende islamitische groepen. En later heeft hij uh, een eigen groepen uh, gesticht. En daar is hij dan ook weer, uh, hij heeft hij zich weer afgescheiden. En zijn laatste groep, voordat hij zich nu in die Morrobi-toen met die Mauritaniërs heeft Verenigd. Uh, die had een, uh, een, een naam die op zichzelf uh, wel veel zei, namelijk El Mo'akkedun Bidam. Dat wil zeggen zij die met hun bloed tekenen. En dat heeft hij ook wel gedaan. En zijn grootste wapenfeit, dat was natuurlijk vorig jaar, een jaar geleden, met die overval op dat gascomplex in Algerije, bij in, in, in Amenas. Daar heeft hij 800 mensen in, in gijzeling uh, gehouden. 39 buitenlandse gijzelaars zijn en één Algerijn zijn er omgekomen voordat Algerijnse de troepen het complex hebben bestormd en daar toen onder die strijders 29 uh, doden hebben gemaakt. Maar hij is ontkomen en hij is dus nog steeds uh, actief. Hmm. Nou zei onze correspondent Frank Renaud een half uur geleden dat de Fransen um, ja, eigenlijk aangeven dat dit, net zoals de Nederlanders, dat dit past in het dreigingsbeeld. Um, hoe gevaarlijk is deze Mokta, -Mokta? Zou hij um, daadwerkelijk iets van plan kunnen zijn en kunnen uitvoeren tegen westerse doelen? Nou, het Zeker is dat hij dat zou willen en dat hij plannen zal maken. Want hij moet natuurlijk laten zien dat al die acties van Fransen... en nu komen er ook nog dan Nederlanders bij en eh, VN-troepen... Eh, dat hij eh, hem niet het werk onmogelijk Hij moet laten zien dat hij nog bestaat. Eh, maar om diezelfde reden wordt hij natuurlijk ook heel erg in de gaten gehouden. Zowel door de Franse geheime dienst... en ook de Nederlanders zullen dat, dat soort informatie... delen met de Fransen. En wat er dus aan Amerikaanse... Eh, observatiesatellieten is. Ik bedoel, dat wordt natuurlijk allemaal gepoeld. Dus uh, ik kan de, de, de, de reactie van het ministerie van Defensie vandaag is... we kennen de dreiging, we zijn er van op de hoogte. Mm -hmm. uh, men doet daar niet paniekerig over. Uh, dat lijkt me ook terecht. Men, men houdt de groep heel scherp in de gaten. Uh, maar ja, uh, zij zullen... Zeker proberen om deze waakzaamheid als het ware nog een keer uit te schakelen, Want om hun relevantie natuurlijk nog een keer aan te tonen. Maar jo. ik denk dat de dreiging op zichzelf, door Fransen en bondgenoten, bekend is en vooralsnog onder controle. Ja, dat geldt trouwens ook voor de militaire vakbonden. Die spreek ik later. Die geven ook al aan dat ze niet verontrust zijn. Bertus Hendricks van Instituut je Dankjewel. Dag. televisiebedrijf iWork van Reinoud Oerlemans en Joop van der Ende... wordt misschien wel verkocht aan het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers. Je heeft dat vandaag kunnen horen? Er zouden overnamegesprekken zijn, maar beide bedrijven hullen zich in stilzwijgen... zoals dat zo vaak gaat tijdens dat soort gesprekken. Toch kunnen we erover praten hoor, met Patty Geneste bijvoorbeeld... televisieprogramma Bedenker, Verkoper ook... voorzitter van de internationale organisatie ter bescherming van televisieformats... Goedemiddag, mevrouw Gedeste. Goedemiddag. U kent die wereld als geen ander. Verbaast het u dat zo'n groot miljardenbedrijf als Time Warner... eigenlijk een kleine vis als iWorks wil overnemen? Nou ja, kleine vis, dat valt nog te bezien natuurlijk. Dat is niet, niet helemaal waar. Maar als, nou, als je, je kijkt, kijkt naar de begrotingen dan... wel, hè? Ja, de begrotingen, maar dan heb je het wel over Warner Brothers... Uh, corporate vanuit filmindustrie, met name... Uh, en het is natuurlijk wel zo, en daar heb je ook wel gelijk in dat het televisiegedeelte nog niet zo heel lang uh, bestaat, en dat is natuurlijk onder leiding van uh, Ronald Koes, een, een zeer ervaren uh, senior executive uit de Nederlandse televisiewereld en nu internationale televisiewereld, die runt daar natuurlijk die, uh, die hele televisietak, met ook wel een doel om, om uh, Warner Brothers uh, echt op de kaart te gaan zetten vanuit uh, de non-fictie mm -hmm. uh, Dus als je snel, snel wilt groeien, dan is een overname natuurlijk heel logisch. Ja, en is iWorks dan ook logisch? Want daar zit um, ja, veel creativiteit, er zijn veel formats ontstaan. Vindt u de logische keus? Uh, Wordenbergen liet zich de afgelopen twee, drie jaar... toch ook wel zien als een bedrijf dat creativiteit hoog in het vaandel heeft. Uh, ze hebben bijvoorbeeld in Cannes, waar twee keer per jaar een grote televisiebeurs plaatsvindt... Uh, sponsoren zij uh, een, een, een uh, format pitch. En daar zit dan ook weer een bedrag aan vast... wat zij dan ter beschikking stellen aan de persoon die wint. Mm -hmm. uh, daarmee laten ze zien van nou, wij waarderen wel creativiteit. Dat laten ze ook op andere manieren zien. Ze hebben natuurlijk ook in Nederland Blazovski en Daal TV gekocht. Uh, wat natuurlijk hè, bedrijven die bekend staan als creatieve bedrijven... Uh, dat zijn natuurlijk typisch Nederlandse bedrijven... en niet met een internationale tak, nu dus wel... Ze hebben natuurlijk uh, internationaal uh, chat gekocht... wat ook echt wel bekend staat als een creatief bedrijf. Dus iWorks past in dat rijtje op zich wel. Uh, lijkt mij goed. Maar het is ja. natuurlijk altijd wel een beetje koffiedik kijken. Mm, ja, begrijp ik. En welk voordeel heeft of zou iWorks kunnen hebben bij zo'n overname? Ja, uh, kijk... Het ligt natuurlijk aan, en dat is, ik zei het net al, maar het is een beetje lastig voor ons natuurlijk allen om in te schatten waarom zij willen verkopen. Dat kan natuurlijk zoveel redenen hebben: een aandeelhouder die eruit wil stappen, uh, of ze willen juist groeien en uh, willen uh, cash binnenhalen mm -hmm. om dat te doen. Uh, het is natuurlijk een, een, een groot en stevig bedrijf, Warner, met uh, toch ook wel weer leuke formats uh, die uh, op zich nog aan veel meer andere landen verkocht kunnen worden. En dan zou je met zo'n vervestiging als iWorks heeft daar natuurlijk uh, meer afzet bij kunnen hebben. Dus ze halen zelf ook met Warner uh, wat meer creativiteit binnen. Mm -hmm. uh, en ja, voor de rest zou het ook kunnen zijn dat er misschien wel wat mensen uit willen stappen. Dus het blijft een beetje gissen. Dat zal ongetwijfeld binnenkort bekend worden. Ja, nu had het al eventjes over het uh, Nederlandse bedrijf Blazowski. Dat is al uh, deels van Warner Brothers? Uh, ja, sterker nog. Ze hebben een uh, meerderheid, zo niet alles. Ik weet nog niet of er echt alles over is. Maar uh, Blazowski Daal TV is inderdaad van Warner Brothers. Maar dat oh, is al okay. enige tijd zo. Ja, ja, ik vraag dat omdat um, daar misschien een voorbeeld ligt... van hoe, hoe het voor een bedrijf kan uitpakken. Heeft het voor Blazowski goed uitgepakt? Ja, nou, uh, het format Hello to Buy, maar ook zeker het format uh, Keuringsdienst van Waarde. Uh, wat, met name dat format, en dat, dat zeg ik ook omdat vanuit Absolute Independent... dat format ook internationaal is aangeboden. Dat is een heel lastig uh, format om te verkopen en te produceren. Omdat heel veel zenders bang zijn om uh, reclameinkomsten mis te lopen... met een dergelijk programma. Uh, in Nederland is aangetoond dat dat... Absoluut niet uh, dat effect heeft. Maar dat, er is, uh, dat voorbeeld is verkocht aan, uh, aan Engeland uh, via de vestiging uh, van Warner Brothers daar. Aha. Wolf Wolf Wall Productions heette die daar. Uh, en uh, dat het loopt zeer succesvol op Channel 4. Dus um, dat op die manier kan uh, de combinatie zoals daal de natuurlijk wel heel goed profiteren van uh, Warner Brothers. Ja, dat is en, en straks ook i works, waarschijnlijk. Wie weet. Ja. Petty Geneste, bedankt hoor. Graag gedaan, succes ermee. You. En zo dadelijk, extreem hoge golven aan de Atlantische kust. Mooi om te zien, maar niet te dichtbij komen hoor. Want dan is het rennen. Heel hard rennen. Gebeurt dat ook op de weg met de... Auto's? -Hokka, ja, nou ja, hoe kunnen ze daar? Nou ja, het is, we, we kunnen nog spreken van een bescheiden avondspits. Eh, Lara, slechts 54 kilometer. Volgende de file tot aan 16 richting Rotterdam. Voor de van Brie 6 kilometer. Als auto stilgevallen, blokkeert daar de rechter rijstok. En verderop staat op de parallelrijbaan ook een auto stil bij Knopenterbrechtseplein. Daar staat 5 kilometer en daar is de linker rijstok afgesloten. Dankjewel, John Sehoga. Het NOS Radio 1 Journaal. uit de Verenigde Koninkrijk. Robert Smit hoorde u, I never thought this day would end. En dat gebeurt toch iedere dag weer. Ja, tien minuten voor half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 30.000 militairen en politieagenten zijn in de hoogste staat... van paraatheid gebracht, in Sochi. In de Russische badplaats beginnen, al gauw. Want het komt steeds dichterbij, op 7 februari de Olympische Spelen... Russische president Poetin heeft strenge veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Natuurlijk vanwege de twee zelfmoordaanslagen afgelopen december in Volgograd, Zo'n 700 kilometer van Sochi. Ik heb contact met Gerard Thielissen, directeur van NOC NSF. Meneer Thielissen, goedemiddag. Goedemiddag. Maakt u zich zorgen als u dit leest? Zo'n 30.000 militairen en politieagenten die veiligheid moeten gaan garanderen. Nou ja, ik zou, ik zou bijna zeggen met 30.000 militairen we moeten, moeten, we, daar, moeten ja. we daar wel veilig kunnen zijn. Ja. Ja, nou, Ik ga het ervaren, ik ga morgen toevallig naar Sochi Toe om de laatste voorbereidingen te treffen uh, voor, voor één of twee dagen en dan zal ik het wel ervaren. Ik, ik, ik weet overigens niet hoor of die 30.000 mensen... want daar kom je natuurlijk niet achter... Uh, of die uh, er ook al niet zouden zijn uh, zonder die aanslagen. Uh, Poetin heeft natuurlijk altijd gezegd... dat de veiligheid in Sochi zou worden gewaarborgd. En uh, ja, het is nu 30 of 31 dagen voor de Spelen. En uh, ja, dat is nu de uitvoering hiervan. Mm. Dus uh, ja, ik weet niet of je 1, 2, 3 in verband kunt leggen... tussen de 30.000 mensen nu met of zonder Wolkenraad, om het maar zo te zeggen. Nou ja, goed... Um leider van de change Onafhankelijkheidsbeweging... heeft natuurlijk gezegd dat hij um, het sportevenement wil gaan verstoren. Dus ik kan mij voorstellen dat er wel extra waakzaamheid is. Ja, nou, dat, daar ben ik heel blij mee. Ja. En wat doet u dan om de veiligheid van sporters te garanderen? Wat, wat, nou ja, wat kunt u doen? Wat wij doen, wat we altijd doen uh, tijdens de Spelen... en, en Rusland is, uh, uh, om het maar eens uh, zo te zeggen, natuurlijk een bijzonder land. Hè, want uh, uh, aanslagen zijn natuurlijk in Rusland... en vooral in die regio van de Noord-Kaukasus... Uh, toch wel een beetje van alle tijden is dat wij natuurlijk onze atleten, onze coaches, onze supporters... onze delegatie natuurlijk wel goed voorbereiden. Het is een heel veiligheidsplan, een protocol. Alle supporters krijgen een oranje boekje met allemaal tips erin... wat ze, wat ze beter wel en wat ze, wat ze niet kunnen doen. Uh -huh. Dus het is voor ons natuurlijk wel een onderwerp veiligheid. Dat, ja. uh, dat, dat mogen duidelijk zijn, ja. Uh, nou hoorde ik bij de overdracht van het Olympisch Team aan de chef de equipe. deze chef de equipe, al zeggen dat je niet te veel de aandacht op je moet vestigen als sporter... Um, wat zijn verder nog tips die u de sporters meegeeft? De, de, de sporters hoeven we niet zo heel veel tips meer mee te geven. Die concentreren zich natuurlijk vooral gewoon op de wedstrijden. Die zitten zo in een focus en naarmate de Olympische Spelen verder vorderen, zonderen ze zich ook veel verder af om zich te concentreren op, op die Spelen. Dat, dat is ook wat ze, wat ze zullen doen. Mm -hmm. Dus zij zullen niet verder ja, uitgebreid gaan demonstreren of andere dingen gaan doen die, die niet direct te maken hebben natuurlijk met het, met het leven van nee. prestaties en maar, met bijvoorbeeld... het winnen van medailles. Denk maar iets. Uh, we zijn een aantal sporters twittert bijvoorbeeld. Nicolien Sauerbreij, ja. uh, stel dat zij dat haar nou iets ontglipt... Heeft u daar sporters over geïnstrueerd? Ja, we, hebben het, we zeggen ga daar gewoon verstandig mee om. We gaan sporters niet verbieden uh, dat ze het een of het ander niet zouden mogen twitteren. Ja. Of op social media mogen gebruiken. Maar we zeggen wel, wel natuurlijk ja, ga daar gewoon verstandig en wijs mee om. En dat doen we natuurlijk vanuit het perspectief van de sport. Want als je uh, druk aan twitteren bent, uh, nou, dat is natuurlijk ook logisch. Ja, dan kun je je niet goed concentreren op de voorbereiding van je wedstrijden. We hebben het overigens ook in Londen gehad. In Londen hadden we het voorbeeld dat bijvoorbeeld hockey daar. Ja, daar heeft de, de, de bondscoach afgesproken. En dat is natuurlijk ook aan de bondscoach en aan de dames dan zelf. Om uh, tijdens de Olympische Spelen niet uh, gebruik te maken van social media in de aanloop. Nou ja, nadat nou ze een gouden medaille hadden gewonnen. Daarna is het weer wel gebeurd. Ja. Dat, uh, zo, zo gaat dat. Zou u zijn voor zo'n verbod tijdens de Spelen? Nou, ik ben überhaupt niet voor een verbod. Ik ben voor transparantie. Dat, dat laat ik aan de wijsheid van de weten zelf over. Hè. Maar we wijzen ze wel op de mogelijke risico's die ze ermee lopen. Gerard Dielissen, directeur van NOC NSF. Bedankt. Oké. Okay. Zes minuten voor half zes is het. Heeft u zin in een bioscoopje samen eventjes? Nou, we gaan nog steeds graag, dat blijkt uit de jongste cijfers. 30,8 miljoen bezoekers telden de bioscoopexpertanten in 2013. Maar dat betekent niet dat die expertanten achterover kunnen leunen. Dat merkte verslaggever Karen Alberts vanuit de bioscoop JT in Hogeveen. We zitten in een XD-zaal. daar heeft een grote scherm, betere kwaliteit van beeld... En u heeft 63 boksen om zich heen. Dus u hoort eigenlijk elke voetstap om u heen. Dus dat is wel spectaculair. Uh, spectaculair. Ah, nee. <laughs> ja, dat bedoelde. ik. Uh, wat je beter beleeft is... Nou, stel je voor, er vliegt een helikopter. Die vliegt over je heen, als het ware. Dan vliegt hij bij ons ook echt over je heen. Want hij komt door de speakers uit het plafond. Komt de helikopter uh, lekker naar voren. Hetzelfde geldt voor regen. Als dat nu van boven moet komen hoor je de speakers ook echt boven je de regengeluid geven. Waardoor je toch een beetje in elkaar krimpt misschien. Ja, er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze het er kouder van krijgen. Ver... dat is inbeelding. Of gaan jullie ook nog met een windje eroverheen? Nee, nee, dat is echt inbeelding. Maar dat is echt gewoon het geluid regen maakt mensen zich koud voelen. Verder hebben we natuurlijk de subwoofers achter in de zaal. Dus als er nu een explosie achter je plaatsvindt... vindt die ook echt achter je plaats. Dus als het ware, ja, 3D-geluid. ja, Antoons, het is een goed jaar geweest vorig jaar. Zelfs iets van een stijging ten opzichte van 2012. Is het dan wel nodig om dit soort ja, extra toeters en bellen... in een zaal uh, erbij te doen? Uh, juist zijn die extra's nodig. Uh, zeker binnen het bioscoopconcern JT staan we voor innovatie... en vernieuwing en modernisering van onze bioscoopzalen. En dit hoort daar gewoon bij. Dit is het nieuwste van het nieuwste. Nu kun je ook redeneren. Hier in Hogeveen hebben jullie min of meer een monopolie. Hè? Jullie zijn de enige grote bioscoop exploitant Waarom zou je dan zo'n investering doen? Want mensen die naar de bioscoop willen, ja, die komen toch wel bij jullie. Ja, dat is een, ja, daar heb je op zich gelijk in. Maar we willen toch dat extra bieden dat dat moderne, wat, wat je thuis niet hebt... wat je ook niet bij de, de collega's 30 kilometer verderop kunt vinden. Kom hierheen, hier is het mooi, het beste van het beste. Maar wat hierna nog? Ik bedoel, op een gegeven moment dan heb je toch wel het summum van de beleving bereikt. Of moet je ook nat worden als het regent op het doek? Uh, we, willen, we gaan niet naar het niveau van een uh, attractiepark. Want dat is, uh, ja, om dat uh, drie uur lang te gaan volhouden in een zaal... dat is natuurlijk nooit erg leuk. Wat is de toekomst? Ja, ik denk toch dat we naar de, de laserprojectie gaan. Dus een nog mooier en strakker beeld. Naar welke film gaat u? Sof. Sof. Ja. Gratis gekregen van de Pascode. Kijk. Die is, ja. die is binnen. Ja. Als je gratis kunt krijgen moet je het gaan hè. Is dat niet in die speciale zaal die ze hier hebben hè? Ik, wij weten helemaal niet dat, dat hier een speciale, speciale zaal is. Ja. U staat er precies tegenover. De X-Day Experience. Daar moeten we dus niet zijn. Nee. Geloof oh. ik, we moeten daar naartoe. Ik ga naar uh, Frozen toe in 3D Atmos. Oh, u zegt het alsof u al weet dat het iets speciaals is. Ja, nou, ik kom hier regelmatig en speciaal voor 3D Atmos ook. Want ik, uh, ik heb het vaker gezien en ik vond het heel gaaf. Met de Hobbit uh, was het mijn eerste keer, denk ik. En ik had tijd over, dus ik denk, nou, we gaan een mooie Frozen ook even in 3D Atmos kijken. Want ik dacht dat hij daarvoor gemaakt was en het moet mooi zijn. En de bioscoop sowieso, is dat nog steeds uh, van deze tijd? Want iedereen heeft mooie televisietoestellen thuis, ook steeds scherper beeld, veel beter beeld. Maar heeft de bioscoop nog meer waarde? Um, ja, vind ik wel. Ik heb thuis ook wel goede televisie. En ook met 3D. Nu gebruik ik dat 3D nooit. Maar ik vind wel de film net dat avondje uit of dat middagje uit. En je gaat toch echt even zitten om een film te kijken. En thuis ga je al snel nou even nog dit doen. Even. Ik denk wel dat de bioscoop gewoon ook nog wel toekomst heeft. Zeker met dit soort effecten erbij. Dan kun je thuis nooit krijgen dat het zo, uh, zo groot is. Denk ik. Bioscoop als beleving. Het is wat. Karin Alberts maakte deze bijdrage vanuit uh, Hoge En zo dadelijk dan uh, praten we u bij over de gegijzelde managers. van de Goodyear Autobandenfabriek in uh, Frankrijk. Die zijn vrij. Hoort u zo meer over? Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Dit is Radio 1. En het is half zes. We gaan naar het NOS Journaal met Mark Visser met nieuws uit Syrië.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 De twee directeuren van de fabriek van Goodyear in Noord-Frankrijk zijn weer vrij. De politie ging de vestiging vanmiddag binnen en even later liepen de twee naar buiten. Personeel wilde met de gijzeling een hogere ontslagvergoeding afdwingen. Bij de bevrijding van de twee directeuren werd geen geweld gebruikt. Zo meteen correspondent Ron Linker. En de Amsterdamse burgemeester Van der Laan krijgt de Machiavelli-prijs 2013. De stichting Machiavelli reikt de prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie... die uitblinkt in heldere en duidelijke communicatie. Volgens de jury verstaat Van der Laan de kunst... om de taal van de vele verschillende inwoners van zijn stad te spreken. Of het nou om Ajax-supporters of om topondernemers gaat. Dat is het belangrijkste nieuws. <lacht> Mijn hoeberg, ik ben wel benieuwd hoe het is als we kijken naar het weer. Wat verwacht jij voor bijvoorbeeld vanavond? Ja, ik trek op dit moment een aantal buitjes over het land. Um, dus op veel plaatsen is het ook nog steeds droog. Maar daarna gaat het wel veranderen. Want ik denk dat in de loop van de nacht... er echt een regengebied over het land uh, gaat trekken. Op sommige plaatsen kan het ook uh, even flink doorplensen. Mm -hmm. En uh, ja, er staat toch vrij veel wind uh, vannacht. En het koelt ook niet echt veel af. Ik denk okay. dat de minima vannacht rond een graad of acht uh, liggen. Een beetje het patroon dus, van de afgelopen dagen ook. Ja, ja, ja. ja, de eerste, ja het, het lijkt er nog steeds een beetje op. Ja. We verandert dat uh, nog niet zo heel snel. Nee, maar nee. er komt wel een omslag. Je gaf dat gisteren al ja, aan. Klopt. Wanneer uh, zien we een uh, daling van de temperatuur? Nou, ik denk dat we qua weerbeeld op uh, donderdag al een ander beeld hebben. Morgen is het overdag uh, droog met wat zonneschijn, 11 graden. Donderdag is het dan nog steeds een graad of 11. Maar dan verwacht ik toch wel een bewolkte en ook wat regenachtige dag. En daarna gaat het uh, omslaan vanaf vrijdag komen we in een drogere periode terecht. Maar met overdag temperaturen in eerste instantie rond 8 graden. En S s'nachts gaat dan het kwik ook wat omlaag. Okay. En gaan we dan al naar, naar de nachtvorst? Of zijn we zo? Ja, ver en een serieuze geval hoef je echt nog steeds nee, net, nog niet. Nee, dat niet. Ja, ik hoop er maar uh, steeds ja, ja, Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee hoor, misschien moet ik wat harder mijn best doen, maar... Daar kan je ook niks aan doen. Nee. Willemijn, dank je wel weer. John Sohoka had het al over een rustige avondspits, ja, John. Ja, we waren nog steeds een bescheiden avondspits. 70 kilometer. Het zijn voornamelijk de dagelijkse files rond Antwerpen. Amsterdam en Rotterdam. Toch twee opvallende files op de A16 richting Rotterdam. Er staat voor de Van brie 7 kilometer. Dat komt door een pechgeval. Bij de Van brie is daardoor de rechterreis ook dicht. Het is wat drukker dan normaal in de regio Arnhem. Op de A325 komen we vanuit Nijmegen. Er staat tussen Elden en Knopend-Velpenbroek 6 kilometer. Straks hoort u meer over de ontslagen opnieuw onder politie en leger in Turkije. De politieke strijd verhardt zich.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 is Archie. Goedemiddag, het is vier minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De twee gegijzelde managers van de Goodyear Autobandenfabriek... in het Franse Amiens, die zijn weer vrij. Ze werden door werknemers zo'n dertig uur vastgehouden... en vanmiddag mochten ze gaan. Correspondent Ron Linker, jij was vanmiddag in ja. Amiens, Ron... Waarom zijn ze vrijgelaten? Is aan alle eisen voldaan? Nou, nee. Kijk Lara, de, de gijzeling is voorbij, maar de strijd van die arbeiders uh, die gaat door. Toen die twee naar buiten kwamen, toen werd er geschreeuwd: Bandieten! Maar de vakbond heeft zich wel gerealiseerd dat die gijzeling toch niet te lang kon duren. En in één opzicht ja, hebben ze gekregen wat ze wilden: media-aandacht. Radio Engineal was er dus vanochtend ook, en toen hadden ze die twee leidinggevenden nog vast. Waarom eigenlijk, vroeg ik. que simplement. On souhaite que la, la direction revienne à la table des négociations pour négocier une, une, vraie, euh, une vraie fin de crise. Euh, C'est pour... une mesure désespérée, n'est-ce pas Ah, non, c'est pas désespéré. c'est une, une suite logique au dossier C'est-à-dire a, pendant sept ans, s'est battu pour garder notre emploi. Geen wanhoopsdaad, dus, maar een logische stap, zegt meneer Gurk van de ondernemingsraad. Ze willen de directeur dwingen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Euh, Aujourd'hui, euh, on a franchi le pas. On se battra plus forcément pour notre emploi, mais on va se battre pour, euh, pour partir avec une prime digne de ce nom. quoi. et ça va finir. A quelle heure of quand? Honnêtement, à quelle heure, ça finira certainement pas aujourd'hui. Quand, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est. ça va être plusieurs jours, à mon avis. De gijzeling kan volgens hem wel meerdere dagen gaan duren, want ze strijden hier niet meer voor hun baan, maar voor een betere, een hogere ontslagpremie. En al die tijd. Zitten uw directeur en zijn collega van personeelszaken vast? Uh, hun kamer is geblokkeerd met een tractorband van Goodyear. Hoe gaat het met ze? Ah, ze zijn in pleine forme. Les, euh, les médecins zijn daar régulièrement. Euh, leur tension is prise. Euh, électrocardiogramme. Enfin, ils ont à boire, ils ont à manger. Ils peuvent toilet. Dus, euh, ils sont. Je peux vous dire qu'ils peuvent tenir een beetje kunnen. vous inquiétez pas pour eux. Bois zegt hij, het gaat wel goed met ze. Ze kunnen eten, drinken. Er is een dokter. Dus volgens hem verkeren ze in een goede vorm. Maar als ik dat wil controleren en zelf naar binnen wil gaan, dan blijkt de deur ook op dit moment voor de pers gesloten te blijven. Die deur is inmiddels weer open. Het bizarre gijzelingsverhaal ja. in Amiens is voorbij rond. Maar eh, waar ik toch nog aan moet denken. Eh, je hebt in Nederland ook acties van werknemers. Moet ik denken aan stiptijdsacties, stakingen. Ja. Dit gaat toch wel heel ver, zo'n gijzeling. Gebeurt dat vaker in Frankrijk? Nou, het voelt te ver om te zeggen dat het uh, de praktijk een orde van de dag is dat het dagelijks gebeurt. Maar eens in de zoveel maanden heb je inderdaad zo'n uh, zo gijzel. Soms uh, houden de werknemers langere tijd een bedrijf uh, vast dat ze zelf uh, het bedrijf nog laten werken... maar dat zij de dagelijkse leiding op zich nemen. Dus ik sprak er ook met iemand. Ik zei, ja, voor mij is het een hele extreme maatregel die jullie hebben genomen. Mm -hmm. zei, nou ja, het past in de traditie van Frankrijk. In maart bijvoorbeeld is er nog een ander bedrijf uh, in Frankrijk... is hetzelfde gebeurd. En daar heeft uh, ook de leiding een dag vastgezeten. Dat bleek toen een Nederlander te zijn. Ja, Die wist ook niet goed wat hem kwam daar in Frankrijk. Nou, rot lekker vanuit Amiens. Ja. Dank je wel, Ron. Ik ga naar Jan Kleijan van vakbond ACOM, militaire vakbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u het zich voorstellen? Ik ga met u over Mali praten... maar dat uh, u, ja, als u iets gedaan krijgt, mensen gijzelt? Nou, dat gaat wel erg ver, denk ik. Kijk, ik moet er toch niet aan denken dat wij mevrouw Hennis moeten opsluiten in een kamer... omdat wij onze zin niet krijgen. Nee. Ik kan me er ook niet zoveel bij voorstellen. Wij gaan nee. het hebben over uh, Mali, meneer Kleijan. Want ja. Nederlandse militairen zijn voorbereid op mogelijke terroristische aanslagen. Geven de militaire vakbonden aan. We hebben ze gebeld vandaag, u ook. Uh, dat is wat ze ons meegeven. Um, en geven ook aan dat extra maatregelen... na de terreurdreiging uh, waar we het eerder vandaag over hebben gehad... niet nodig zijn. Hoe zijn militairen voorbereid op mogelijke aanslagen? Nou ja, kijk... Uh, wij sturen militairen naar Mali omdat het daar natuurlijk niet pluis is. Want ja, zal er geen dreiging zijn of geen risico's zijn... dan hoeven we ook geen militairen te sturen... dan kunnen we gewoon civiele werknemers sturen. Dus je stuurt militairen omdat er veiligheidsrisico's zijn. Militairen zijn daarvoor getraind, die zijn daarvoor geoefend... en die zijn daarop berekend. Dus wat dat betreft, Oeruzgan uh, uh, was denk ik uh, minimaal... of uh, in ieder geval risicovollig... en misschien net zo of iets, is Mali iets minder. Mm. Ten tijde van Irak, uh, Afghanistan, werden familieleden van uitgezonde militairen in Nederland bedreigd. Wat voor maatregelen zijn daar toen tegen genomen? Nou, de, een van de oorzaken die daar een rol speelde is dat men afval verbrandde. En dat die verbranding kennelijk niet altijd volledig was, waardoor nog delen de van uh, adressen konden worden achterhaald. Inmiddels zijn daar maatregelen voor genomen toen in Irak al waarbij dat gewoon niet meer voorkomt. En, en nadien hebben wij daar ook geen signalen meer over gekregen... dat familieleden in Nederland bedreigd worden. Oké, okay, want dat waren dan enveloppen bijvoorbeeld uit... Uh, van een ja, nou, ja, zus of zo, zo, uit Amsterdam? Ja, die had een pakketje gehad of die had uh, een brief gehad... en een envelop bij wijze van spreken weggegooid... en die was niet volledig verbrand. En zo achterhaalde men dan gegevens, maar dat kan tegenwoordig niet meer. Oké. Okay. En, en um, gebruiken militairen hun hele naam in de media, bijvoorbeeld als ze in de media opereren? Nee, meest, meestal hoor je alleen een voornaam. En, en vaak zie je ook nog in de media, als er foto's zijn, dat, dat zeg maar daar een balletje of het gezicht voor de gedeelte afgeschermd wordt, zodat ze niet herkenbaar in beeld zijn. En in sommige gevallen gebruiken ze ook andere naamplaatjes op de uniformen, als dat hun eigen naam is. Oh ja. Kijk, alles wat nodig is in het kader van de veiligheid van de militair... in het uitzendgebied en eventueel familieleden in Nederland... die worden gewoon getroffen. Nou, is in Sochi de hoogste staat van paraatheid? Ik had het net met Gerard Dielissen van NOC NSF... over het gebruik van sociale media... en uh, sporters die niet de aandacht op zich mogen vestigen. Hoe is dat eigenlijk bij militairen? Zijn die helemaal vrij om te doen en laten wat ze willen? Nee. Nee, uh, zij mogen wel gebruik maken van uh, sociale media, maar daar mogen nooit operationele gegevens uh, op vermeld worden. Dus zij mogen niet tweeten: van uh, ik zit hier in, in die of die plaats, of nee. ik loop in die en die omgeving, dat en dat te doen. Dat is ten strengste verboden. En als ze dat wel gaan doen, ja, dan heeft dat nog repercussies voor hun ook. Dus. Wat dat betreft, ze kunnen sociale media gebruiken, maar dat moet dan heel neutraal zijn. En daar mag uh, niet uit afgeleid voor, uh, worden waar ze zijn of wat ze doen. Dat, dus de dat is gewoon ten verboden. De locatievermeldingen die moeten uit? Uh, ja, GPS of automatische locatievermelding, dat moet gewoon allemaal uit. Ja, maar ze mogen het ook niet tweeten of, of op Facebook zetten waar ze zijn of foto's van een bepaalde omgeving. Dat is niet toegestaan. Duidelijk. Jan Kleian, vakbond ACOM. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Dit is het LOS Radio 1 Journal. Grote zuiveringsactie in het Turkse politieapparaat. In verband met het corruptieschandaal dat Turkije al weken in zijn greep heeft. Heeft premier Erdogan 350 politiemensen ontslagen. En er zijn inmiddels ook alweer 250 vervangers aangesteld. Dat gaat dus snel dan. Columnist voor de Turkse krant Zaman, Joost Lagendijk. Op dit moment trouwens in podgum in Turkije. Meneer Lagendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u mij eens uitleggen waarom doet Erdogan dit? Want het gaat ver, hè? Om zo in één klap 350 politiemensen te ontslaan. Het gaat heel ver. En het is uh, nog maar uh, een onderdeel van waar hij mee bezig is. Hij heeft ook uh, aanklagers die die zaak hebben aangekaart ook al overgeplaatst. Ja, In mijn ogen zijn het allemaal pogingen om dat hele corruptieschandaal uh, in een diepe kuil uh, te gooien. En uh, veel zand over te gooien. Want hij heeft er. Absoluut geen baat bij dat die uh, corruptie aanklachten uh, nog verder gaan en verder onderzocht worden. En dit zijn allemaal pogingen om dat onderzoek stop te zetten. Mm. Er gaat wel steeds meer op een regent lijken die geen tekenspraak tult. Zou je dat ook zo formuleren? In, nou ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat de laatste uh, jaren, de laatste twee, drie jaar, uh, er al allerlei tekenen waren van. Uh, ja, een autoritaire um, bij, uh, bij prent bij de Turkse premier. Mm -hmm. En uh, nu doet hij zijn uiterste best om uh, nieuws wat hem uh, buitengewoon onwelgevallig is... namelijk corruptie aanklachten waarbij ook deel van zijn uh, ministersploeg... Uh, en allemaal aan, aan zijn partijverwante bedrijven betrokken zouden kunnen zijn... om dat hele nieuws uh, uh, weg te duwen. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat de Turken niets willen weten van corruptie. Um, de gewone Turk op de straat, bedoel ik dan? Staan ja. zij um, te applaudisseren voor Erdogan, omdat hij daadkracht toont, of zijn ze juist niet blij met zijn maatregelen? Ja, de Turkse uh, publieke opinie die is, die is uiterst verdeeld uh, over veel zaken, maar ook hierover. Zijn aanhangers geloven de premier als hij zegt dat dit corruptie schandaal een grote samenzwering tegen Erdogan en zijn regering eigenlijk tegen heel Turkije is. Allemaal duistere kracht in het buitenland en deels in het binnenland in Turkije. Dus die vinden het allemaal prima als hij probeert dat in de doofpot te stoffen. Daar staan tegenover natuurlijk een hoop Turken die vinden dat dit tot op de bodem uitgezocht moet worden. En die al dit soort ontslagen en zuiveringen veel en veel te ver willen gaan. Ja. Verwacht u nu weer een tegenactie van zijn opponent? Nou ja, kijk, Erdogan zelf probeert dit voor te stellen... als één grote tweestrijd tussen hem en um, een, een, een Turkse imam... Fethullah Dulen, de naamgever van een... Uh... Een buitengewoon invloedrijke uh, sociale beweging hier. Um, dat zijn allemaal pogingen in mijn ogen om af te leiden van de corruptieschandaal. Mm -hmm. He, Erdogan probeert heel de hele tijd te zeggen... kijk nou toch eens wie hier allemaal achter zitten in, in Turkije en daarbuiten. En dat zijn allemaal manieren om uh, mensen niet te laten praten... Ja. of te laten nadenken over die corruptieschandaal. Want de rol van deze Gulen die is helemaal niet zo groot, zegt u. Niet zo groot als Erdogan hem voorstelt. Nou, niet zo groot als Erdogan hem voorstelt inderdaad. Kijk, het is ongetwijfeld zo... Een aantal van die officieren van justitie en ook politiecommissarissen die deze zaak hebben aangezwengeld, Sympathie hebben voor de Gulen-beweging. Um, dus er is een link. Maar Erdogan probeert heel erg om die link zo op te blazen dat het alleen maar gaat over een tweestrijd. En daarvoor is de zaak een beetje te ingewikkeld. En is het een beetje een afleidingsmanoeuvre om het hele tijd over meneer Gulen te hebben. En niet dus over de corruptie. Mm -hmm. Nou hebben we natuurlijk um, leiders gezien die heel ver gingen om um, aan de macht te blijven. Hoe ver denkt u dat Erdogan hierin zal gaan? Nou ik denk dat hij eerlijk gezegd wel tot, uh, om het zo maar te zeggen, tot aan het gaatje wil gaan. He, dit, dit, als, het, als, het werkt, als deze aanklachten, deze aantijgingen werkelijk waar zouden zijn. Dan zou dat een enorme klap betekenen voor, voor hem en zijn partij. Um, in de aanloop naar lokale verkiezingen in maart. En nog belangrijker. Naar presidentsverkiezingen, directe presidentsverkiezingen, in augustus, waarbij Erdogan zeer waarschijnlijk een kandidaat is. En met andere woorden, hij kan er wel schudden als dit corruptieschandaal doorzet. En vandaar dat hij bereid is om heel heel ver te gaan, om dat in een hele grote doofpot te stoppen. Columnist voor de Turkse krant. Saman Joost Lagendijk, bedankt. John Hoka. Het blijft rustig volgens mij. Ja, inderdaad. Ja. Een kwartier geleden had ik nog 70 kilometer. Er dus zijn in een kwartier 5 kilometer maar bijgekomen. Dus in totaal 75 kilometer, Laura. Laura. En euh, nou, de meeste vertraging op de A16 richting Rotterdam... Dat staat op de hoofdrijbaan voor de Van Blienoordburg 7 kilometer. Het heeft alles te maken met een spoedreparatie bij uh, Van Blienoordburg. is de speciale strook voor vrachtwagen uh, afgesloten. zal misschien de uitroep geweest zijn van econoom Peter Nijkamp... kan ik mij zo voorstellen, die plegiaat gespeeld heeft gepleegd. Hoort u zo meer over? Ga ik het hebben met de rector van de VU, Frank van der Daan. Voor de u van Welen. Het is 10 minuten voor 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal De Vrije Universiteit Amsterdam laat een commissie de wetenschappelijke publicaties van econoom Peter Nijkamp onderzoeken. Nijkamp zou in meerdere publicaties, namelijk zonder bronvermelding, teksten hebben gebruikt uit eerder werk van zichzelf en van co-auteurs. Rector van de VU, Frank van der Duin Schouten. goedemiddag. Goedemiddag. Econoom Nijkamp staat uh, bekend als een econoom die veel publiceert. Weet u inmiddels om hoeveel wetenschappelijke publicaties het gaat? Nee, nee dat is een van de opdrachten die wij aan de commissie... Uh, die wij willen instellen, uh, meegeven om de omvang van dit probleem in kaart te brengen. En kunt u het probleem nog eens voor mij schetsen? Het probleem is uh, uh, ontstaan uh, op basis van een eerdere klacht die ingediend was tegen een toeschrift van een van de promovenda van uh, de heer Nijkamp... waarin een artikel voorkwam waarin uh, uh, letterlijke citaties voorkwamen vanuit eerdere artikelen van hen beiden of van uh, Nijkamp zelf... Mm -hmm. En eh, eh, het is eh, in de wetenschappelijke wereld eh, eh, niet gebruikelijk of althans niet eh, oorbaar om eh, eh, publica een eh, publicatie te eh, doen verschijnen die eh, eh, gebruik maakt van eerdere publicatie van de betrokkenen zelf zonder dat je daar eh, expliciet eh, vermelding van maakt op de plaats waar die... Eh, citatie wordt gebruikt. Aha, dus er is eigenlijk geen verschil tussen plagiaat en zelfplagiaat? Nou, in feite is dat een van de problemen die wij wel constateren. Want eh, als je inderdaad tussen zelfplagiaat en plagiaat geen verschil maakt... en je zegt het is, het is plagiaat... dan eh, is de, de hoorder altijd geneigd om te zeggen... die heeft dingen van anderen gejagd. Ja, precies. En eh, dat is dus ook een van de problemen waar wij tegenaan lopen... dat in de terminologie die hier gebruikt wordt... Uh, te weinig uh, de nuance uh, uh, gezocht wordt en mogelijk gemaakt wordt. Ja. Maar u, u vindt, hoor ik zo tussen de regels door... het een minder erg dan het ander, volgens mij? Uh, dat wordt, denk ik, algemeen gedeeld. Dat het, uh, het gebruik maken van eigen uh, werk en eerdere publicaties... Uh, uh, minder erg wordt uh, gezien als uh, het uh, nadrukkelijk overnemen... van het gedachtegoed dat door anderen is ontwikkeld... Mm. Uh, en uh, ja, in het uh, verleden ging men daar ook anders mee om. Uh, het kwam nogal eens voor dat iemand in publicatie had geschreven, daar vervolgens op een congres een uh, verhaal over hield. En vervolgens uitgenodigd werd om een uh, abstract daarvan in de proceedings van het congres op te nemen. En dan uh, maak je dus een, uh, een samenvatting van een eerdere publicatie zelf. Dat werd toen uh, niet als uh, onoorbaar uh, aangemerkt. Mm. Dus in die zin kwam dat uh, in het verleden vaker voor. Ja, ja Dus de regels zijn ook wat uh, ja, aangescherpt in dat opzicht? De regels zijn aangescherpt. De, de, de tijdschriften en de, ook de proceedings van congressen zijn kritischer geworden... omdat ze ook meer aanbod krijgen en dus een ruimte kritischer willen benutten. Ja. En daarom dit soort regels ook in toenemende mate hanteren... dat alles wat gepubliceerd wordt uh, volledig origineel werk moet zijn. U heeft uh, in een persbericht vandaag geschreven... Um, dat u wilt laten beoordelen in hoeverre collega's of promovendi... waarmee Nijkamp heeft samengewerkt zijn, geschaad. Um, wat bedoelt u daarmee? Nou, omdat het uh, ons uh, de laatste weken... Uh, um, uh, onder onze aandacht is gebracht dat uh, wanneer je dus publiceert samen met iemand anders, bijvoorbeeld een promovendus, mm -hmm. en uh, je gebruikt uh, een uh, bepaald deel van die publicatie in een vervolgartikel wat je op eigen naam schrijft dan kun je zeggen dat degene met wie je dat eerder artikel hebt geschreven... daarin geschaad is, omdat hij niet erkend wordt. Ja, precies, voor zijn werk, als het ware. wat waar. zijn bijdrage daarin is geweest. Maar kan het ook zijn dat het mensen heeft geholpen... juist om um, ja, uiteindelijk nog een extra stap te zetten, bekender te worden wellicht? Uh, dat uh, is niet uit te sluiten natuurlijk. Nijkamp nee, was een uh, zeer uh, gerenommeerd econoom... en dus mensen publiceert ook graag met hem samen. Uh, dus dat uh, heeft een bepaalde aantrekkingskracht natuurlijk. Ja. Maar goed, daar moet je wel op een ordentelijke manier mee omgaan... met dit soort uh, uh, posities die je dan hebt verworven. Het, uh, denkt u dat hij gewoonweg slordig is geweest of hij vier uh, opzet in het spel? Want hij, hij publiceert veel, en is ook oud-voorzitter van de NWO geweest. Ja. Um, kreeg ook de Spinoza-prijs in 1996. Je kunt het je haast niet voorstellen. Nee, maar... Um... Het uh, opmerkelijk is natuurlijk dat hij, uh, ik vermoed uh, geen uh, opzet, uh, dat denk ik ook eerlijk gezegd niet. Hij had dat ook volgens mij niet nodig. Uh, dus het is een manier van omgaan denk ik met je eigen werk geweest die uh, tot een uh, hoge mate van slordigheid het punt heeft geleid. Die uh, ja, uh, uh, niet zozeer bijgedragen heeft aan zijn uh, toename van zijn roem of zijn reputatie. Ja maar hem nu eigenlijk eh, eerder daarin eh, behoorlijk gaat schaden. Ja. Rector van der Vuur, Frank van der Duim, Schouten, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Dan nog eventjes naar eh, de wind en de hoge golven. Het waait namelijk op de Atlantische Oceaan en dat waait heel hard. En dat zorgt voor een woeste zee, soms enorme golven... met uitschieters tot boven de 10 meter. Dat klinkt misschien leuk voor surfers, maar het is ook gevaarlijk. Portugal, in de buurt van Pochto... Mensen genieten van de woeste zee. Ze maken foto's. Er lijkt niets aan de hand. Maar dan ineens... Paniek. Een enorme golf slaat over de kade. Mensen moeten rennen voor hun leven. Pieter Smit, je bent promovendus geowetenschapper hier op de Technische Universiteit in Delft. Je hebt het filmpje ook gezien, wat vind je ervan? Je ziet heel duidelijk dat mensen schrikken van een golf die ineens uit het niets lijkt te komen. Ik bedoel, de, de stormcondities zijn, zijn, zijn wel duidelijk aanwezig, het is duidelijk een, een, een ruwe zee. Maar mensen verwachten niet, en je zou in eerste instantie niet verwachten dat die golf over de kade slaat. En dat is natuurlijk best schokkend om te zien. Er zijn zelfs mensen die roepen tsunami tsunami. Ja, ja nou, ik kan me voorstellen dat, dat, dat, dat als het ineens lijkt alsof er een vloedgolf uh, overheen komt, dat mensen denken van uh, help, het, het lijkt op een tsunami. Natuurlijk is het fenomeen totaal anders. En heb je ook niet het risico wat je wel bij een tsunami hebt, hè, dat er echt een, een, een overstroming komt. In dit geval is het gewoon een golfoverslag. Waar je heel even water overheen komt. Maar de golf trekt zich dan al snel weer terug. Ik kan me voorstellen dat de mensen daar verschrikken. Er zijn niet alleen hoge golven in Portugal, maar ook bij Frankrijk bijvoorbeeld of bij Groot-Brittannië. Ze worden veroorzaakt door de ijzige storm die uit Amerika komt. Een paar duizend kilometer verderop. Bij het ontstaan van de storm zijn de golven nog niet zo hoog. Maar als de storm een hele lange de, de tijd heeft, en het land Sympathie is groot, 5000 kilometer, dan heeft de storm de tijd om de grote hoge golven, dus hoge golfcondities, te genereren. Dan moeten wij ons zorgen maken dat dat soort golven deze kant op komen? Nou ja, in dit geval is het heel duidelijk dat Nederland beschermd wordt. In feite door dat Engeland en Ierland en uh, de, de de tip van uh, de Golf Muskaia, het eind van de van Muscaja in de weg liggen. Dus in principe de stormgolven die nu gegenereerd worden, die komen nauwelijks op de, op de, de westkust van Nederland aan. Maar op andere plekken in Europa dus wel. En volgens Smit kunnen deze golven voor surfers een walhalla zijn. Omdat uh, het hele lange golven worden. Uh, het zijn 20 seconden golven ongeveer. Uh, en heel hoog. Dus voor de echte professionals uh, kan je hier die fantastische golven... die je ook wel ziet in Hawaii met het overslaan. Uh, dat je echt zo'n mooie krul ziet waar ze doorheen kunnen surfen. Op dat soort hoge golven kunnen nu ook langs de Kust van Portugal optreden. Je zegt professionals, want is het gevaarlijk? Ja, dit soort, de type golf van je waar ik nu heb gezien. En dat zag je ook wel aan het overslaan op de kader, dat is niet normaal. Dit zijn de type golven waar een, een amateur surfer niet in moet gaan surfen. Dit moet je echt als professional kunnen. Ja, dat doen we dan maar niet, hè? Met z'n allen. Ik wens u veel plezier zo dadelijk met die andere Renzen. Klamer van de EO. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor nu.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 prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, mastering leadership. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd geen bonnetje. De tentoonstelling in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives, mastering leadership.